En ze met het NOS-journaal. Amerikaanse transportvliegtuigen hebben bij Kobani... wapens, munitie en medische hulpgoederen afgeworpen voor de Koerden. Het is voor het eerst dat de Koerden bij de Syrische grens... Dat Kobani met droppings worden geholpen. Het materiaal is geleverd door de Koerdische autoriteiten in Irak. De laatste dagen zijn er 135 luchtaanvallen op Kobani uitgevoerd. De stad wordt al weken aangevallen door terreurgroep Islamitische Staat... De asbestregels van de overheid kunnen door sloopbedrijven worden genegeerd. Op die manier hebben een aantal bedrijven die hun vergunning waren kwijtgeraakt... een nieuwe bv opgezet en opnieuw een vergunning aangevraagd. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. Uit interne mails die de krant in handen heeft... blijkt dat misstanden in de sloopbranche niet genoeg kunnen worden aangepakt. Sportverenigingen hebben vaak te weinig kennis van belastingzaken. Dat kan in het ergste geval resulteren in een naheffing van tienduizenden euro's. De Belastingdienst houdt daarom dit jaar voor het eerst voorlichtingsavonden, speciaal voor sportverenigingen. Afgelopen weken hebben zeker 750 sportclubs die avonden in het land bezocht. Tientallen ex nazies hebben jarenlang een uitkering gekregen van de VS in ruil voor hun vertrek uit Amerika. Er is voor miljoenen dollars betaald aan verdachten van oorlogsmisdaden, dat meldt persbureau AP. Het gaat om Duitsers die na de Tweede Wereldoorlog naar de VS emigreerden om een nieuw leven op te bouwen. De hoogste bestuurder van Hongkong, Leung Chung-ying, beschuldigt buitenlandse krachten ervan dat ze zich bemoeien met de demonstraties voor meer democratie. Volgens de gouverneur zijn de oorspronkelijke organisatoren van de protesten de controle kwijt. Vooral studenten demonstreren al drie weken in Hongkong voor volledig vrije verkiezingen. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen vandaag enkele buien, de meeste in het noorden. De zon breekt ook af en toe door en het wordt 15 of 16 graden. Dit was het nos shirt verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWW. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 This way. I was born real fast in a plane. Mama said that every word was my name. Best That's right. you've ever had That's right. if you think I'm burning out I never am wow. Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9. ZFM You must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 Just one of them